Goedemorgen, het is 9 uur. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Het overdekte winkelcentrum Hoogkaterijn in Utrecht gaat sinds kort s'nachts dicht om overlast te beperken. En die maatregel werkt, meldt RTV Utrecht. Vroeger waren de geregeld vechtpartijen in Hoogkaterijnen, werden er spullen vernield en werd er in drugs gehandeld. Volgens RTV Utrecht was de plek populair voor Syrische jongeren. In Waalwijk zijn twee mannen opgepakt voor Brandstichting. Ze waren waarschijnlijk aan het rommelen met explosieven in een woning... en daardoor ontstond brand. Twaalf appartementen moesten worden ontruimd. De meeste bewoners zijn weer terug. Explosieve experts doen onderzoek in het appartement waar de brand uitbrak. Bij een brand in een flat in Den Helder zijn zes mensen gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis. Nog eens vijf mensen werden door ambulancepersoneel nagekeken... maar ze hoefden niet mee. Door de brand liepen zeker vijf woningen zoveel schade op dat de bewoners niet thuis konden slapen. En de huurcommissie wil weten of er iets wordt gedaan met hun uitspraken. Ze komen in actie als een huurder en verhuurder ruzie hebben... bijvoorbeeld over gebreken in een woning. En daarna moeten de partijen zelf aan de slag om het op te lossen. Maar of dat ook gebeurt is onduidelijk. We gaan daarom maar eens bellen, zegt de huurcommissie. Dan het weer van weer online. Het trekt regen over het land. Het zorgt in het noorden voor ijzel. Daar kan het glad zijn en wordt het vandaag maximaal 2 graden. In het zuiden is het droger en wordt het 5 tot 9 graden. Op de weg nog één vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland doe je er zes minuutjes langer over. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Vijf minuten vertraging. En één flitser gespot op de A12 richting Utrecht. Daar staan ze te controleren bij Bunning op je snelheid bij hectometerpaal 66.2. Hé, hey, zaterdagochtend. Vandaag is jarig koningin Beatrix. Ken je daar een fout liedje bij? Vincent Iets over de prinses of over de ex-queen. Nou, kom maar op, stuur het even in de app van Q-Music. Je hebt nog drie minuten. music <middels> Bij Q en Steve. Met je foute been uit bed. Elk weekend stappen we met ons foute been uit bed. Wakker worden met een lekker fout liedje. Job, goedemorgen. Goedemorgen. Job de Jong is het, hè? Ja, zeker, zeker. En hoe jong is Job de Jong? Je is nog 27 jaar. 27. Nog lang te gaan tot die 88 dus ook. Ja, ja, dat zeker, dat zeker. Ik hoop <laughs> ja. dat ik hem halen. Nou, ik mag het ook hopen voor je. Uh, koningin Beatrix was ze ooit. Inmiddels prinses Beatrix is vandaag jarig 88 geworden. Gefeliciteerd, Job. Ja, jij ook. <laughs> <laughs> gaan we groot vieren toch vandaag, hè? De ja, gaat dat uit. zeker, dat zeker. Ja, ik zoek een fout liedje dat past bij de verjaardag van, van Beatrix... die jarenlang onze koningin is. Wat wil je horen? Nou, dan wil ik toch graag André vandaag met de balletjes van de Koeniging. Ja, wat leuk. Die is echt heel veel binnengekomen. En ik heb hem lang niet meer gehoord. Die gaan we even doen. Je krijgt met je foute been uit bed sokken. Die sturen wij op. Kijk, fantastisch, fantastisch. Ja, lekker. Ik wens je nog een fijn weekend. Hoi, hoi. jezelf jezelfde. Met je foute been uit bed. Zij, maar wat verdriet! Ik wil dit jaar geen feest met partijen, Franse brie. Ik wil ook wel eens wat anders dan altijd, dat chique spul. Ik wil gewoon een vette bek en niet die blauwe gul. Toen heeft ze in de keuken zelf de koekenband gepakt en draaide eigen hand. Ah, ah. En wenste hare, majesteit van harte en geluk. Ah, ah. En de glazen met champagne gingen rond, als ieder jaar. Ah, ah. En maar nergens iets te eten, zelfs geen toostje café. Ah, ah. En toen kwam de koning in naar binnen met een grote schaal. Ah, ah. En riep ik een paar beballetjes: genoeg voor.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 Heren, heren, niet waar ja. de majesteit bij is. Oké, naar buiten allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, feest is klaar. Dag, ja hoor, euh, tot volgend jaar, hè. Opgezodenbietert. MUZIEK dream Will you promise me Afrojack, Elu Black. In My World, bij je music. Het moet toch wel een grappig beeld zijn. Als je Afrojack ziet skiën op die lange latten. Hij is een paar dagen geweest skiën en snowboarden in de Franse Alpen. Die man is 2 meter 8. Hè. Moet je je voorstellen dat je een man van 2 meter 8 van de piste af ziet gaan. Dat is een soort lantaarnpaal op latten. Als er een lawine komt, is die niet te mist in ieder geval. Afrojack, Jordan by Q, met In My World. En dit is Pink. I don't wanna be the girl that laughs the loudest. The girl who never wants to be alone. I don't wanna be that girl at four o'clock in the morning. 'Cause I'm the only one you know in the world that won't be home. the truth is a life so En replay. Het is de zaterdagochtend. Zometeen hoor je weer hoe ik een bakker heb lastiggevallen. Want ja, de grote vraag is natuurlijk: is de bakker wakker? Dat gaan we zo meteen even checken met een kleine strikvraag. Ik zal je vast even laten horen hoe dat ging. Het waren echt de vrolijkste bakkers die ik ooit heb gesproken. Dit ging vanochtend zo. Hallo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Really go. En ook Teddy Swims komt eraan. Gan, gan, gan.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 On altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om. Teeetje? Heerlijk. Hoe ziet jouw ideale avond eruit? Goh. Eh. Uh. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. TV ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com. Komt dat zien? Komt dat zien? Het zijn marktweken bij Jumbo. Met nu in de aanbieding: kiezen mix groenten, 4 voor maar 5 euro. En blauwe bessen, vol van smaak, 300 gram voor maar 2,50. Jumbo. Ook geen ruimte om lekker thuis te werken?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 Yakult ja, cool Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora... en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult ja, cool Plus, in de oranje verpakking. Nu bij Coebloe. Korting op energiezuinig witgoed van Bosch... tijdens de vriendenprijsdagen. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app. Er trekt wat regen over het land. Van de middag is het wel een stuk droger. Sommige plekken ook de zon. Het is maximaal 9 graden vandaag... Vertraging gemeld op de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 8 minuutjes. En de A76 richting Keulen, tussen Simpelveld en Duitsland, doe je er 13 minuten langer over. Er wordt op je snelheid gecontroleerd op de A6 richting Muidenberg bij Naarden, hekt met meter paal 43.4. A7 richting Groningen, daar staan ze bij Utrecht. Ja, Utrecht, 169.7. A12 richting Utrecht bij Bunnik bij 66.2. En de A58 richting Tilburg, let op bij 45.5. Vincent Bronk is de wakkerwakker. wakker. Checken we zo meteen. We will find a possible time. Like oil. Of music Het was uh, gisteren de dag van de croissant. Of de croissant, zoals in Rotterdam zeggen. Die kan je ook gewoon prima vandaag halen hoor. Lekker toch, een croissantje vers van de bakker. Alleen, de vraag is... Is de bakker wel wakker? Dat gaan we eens even checken. Daar gaan we. Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is... Ik ga een bakker vallen. Sterker nog heb ik vanochtend gedaan. In alle vroegte heb ik gebeld met een willekeurige bakker in Nederland. En ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou de vraag, hebben ze deze strikvraag door? Of trappen ze erin met boter en suiker? Uh, geef je voorspelling door in de q -app, Luister eerst even mee. En uh, ja, dan ben ik benieuwd hoe jij denkt dat het gesprek gaat aflopen. Ik heb gebeld met uh, Hans, de echte bakker uit Groesbeek. Welkom bij Hans, de echte bakker. U wordt doorverbonden met een van onze medewerkers... Goedemorgen met Kim. Kim, goedemorgen met Vincent van Q Music. Hey, goedemorgen. Hey, verrassing. Goedemorgen. <laughs> ik hoorde overigens al op volle toeren draaien daar. Kan het ja, kloppen? Zeker, zeker. Ja, wordt het een drukke dag vandaag? Uh, nou, daar hopen we wel op inderdaad. Is er nog wat lekkers in de aanbieding voor, voor iedereen die langskomt? Uh, zeker, puddingbroodjes. Oh, heerlijk. Lekker authentieke puddingbroodjes. En wat betalen we daarvoor? Uh, Oeh, dan moet ik even spieken. Dat is een goede 2,45 per stuk. We hebben we 4 voor 8,25. Kijk eens aan. Ik wil ook even kijken of je als bakker een beetje wakker bent. Ja, ik ken hem. We gaan opletten. Ben je vaker gebeld? Nee, dat nog niet, oh. maar ik wel eens gehoord. Nou, goed, goed. Oké, okay, let goed op. Mag ik mijn collega's mee laten luisteren? Ja, natuurlijk. Is de bakker wakker? Hallo, goedemorgen. Hallo allemaal, laat je even horen. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zijn jullie wakker? Let op. Morgen is het 1 februari... Het is ja. natuurlijk een schrikkeljaar en de vraag is: hoeveel dagen heeft februari dus dit jaar? Goedemorgen. Ja. Yeah. Het is helemaal geen schrikkeljaar. Maar ja, is deze bakker wakker? Geef je voorspelling door in de app Je maakt kans op het Q prijzenpakket. in the cloud. in Alex Warren music en ordinary debbie goedemorgen goedemorgen je wakker ja, ik, wij zijn een beetje wakker. Jullie wel, maar is die bakker wakker? Debbie, heb je een uh, lekker weekend voor de boeg? Ja, wij hebben een heel leuk weekend voor de boeg. Wat ja. ga je allemaal doen? We gaan voor de tuin op pad. We gaan wat dingetjes bedenken en een beetje uitzetten in ons nieuwe huisje. En daar hebben we helemaal zin in. Leuk. Heb je al een beetje een idee wat je wilt doen met je tuin dan? Wordt het uh, betegelen? Ga je vol voor de planten? Uh, we gaan vol voor de planten. Wel uh, een paar stukken beton waar we wel natuurlijk terrasjes op kunnen zetten. Maar we willen vol voor de planten, bomen en bloemetjes gaan. Lekker. Nou, dan zit, je de komende zomer, komende zomer zit je er komende zomer er lekker bij. Ja, inderdaad. Het Wat was top. Ja, dit weekend is niet zo lekker weer... maar afgelopen weekend was het zo lekker... Ja, dat zeker. we dachten, nu moeten we wel echt gaan beginnen. Kijk, nou, succes vandaag. Je hoorde mij bellen Dankjewel. met uh, Hans de Echte Bakker uit Groesbeek. Ik heb ze een strikvraag gesteld. Dat was deze vraag. Morgen is het 1 februari. Het ja. is natuurlijk een uh, schrikkeljaar. En de vraag is, hoeveel dagen heeft februari dus dit jaar? Goedemorgen, ja. Ja. Yes. Februari, is dat een schrikkeljaar, Debbie? Dit is geen schrikkeljaar. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, weet deze bakker dat ook? Ik denk het niet. Ze zijn wel met veel, dus ik twijfel wel een beetje, maar ik denk het niet. De bakker is niet wakker. Wel grappig, nee. in de Q-App denkt nou, meer dan 90% dat de bakker wel wakker is. Oeh, dan is het spannend. Ja, het is spannend. We gaan het even luisteren. Een schrikkeljaar is toch 29 dagen? 29 dagen toch, februari? Ja, 29. Ach, je bent dus niet wakker en dat had ik niet verwacht. <laughs> Want... Als je goed had geluisterd naar Is de Bakker Wakker, dan weet je dat we altijd een strikvraag stellen. En het is oh. geen schrikkeljaar dit jaar. Oh ja, jij zegt dus een schrikkeljaar. <laughs> ja, ja, dat is de hele ja, grap. <laughs> ah. Oh, Kim, geeft helemaal niks. Je had helaas de Is de Bakker Wakker plakker mis, maar ik vond het leuk jullie even gesproken te hebben. Nou, dankjewel. Goeie uitzending. En ze daar? <laughs> doe, doe. Debbie, je hoort het. Je hebt het helemaal goed. Ja, ik hoor het. Ah. Jammer voor de bakker, maar leuk voor ons. Zo is het, hier is het Hugh Prijzenpakket. En succes met de tuin. Ah, super fijn, dankjewel. Fijne uitzending. Mom, shake your body, baby, do that con kind don't you can control yourself any longer. Mom, shake your body, baby, do that con kind don't you can control yourself any longer. machine bij muziek En de Conga. Binnen een paar minuutjes voor je zomer. Fleming, Agda en de Munich. Call. Suzanne en Freek. Chris Cross Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee. En je voeten in het warme zand. Q-Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf maandag voor jouw kans op tickets. Sounds better with you. Verkeersdrempels, oh, zoveel verkeersdrempels. Ze zijn er met een reden, maar we willen ze niet voelen. Maak daarom kennis met de nieuwe Citroën C5 Airquas SUV. Vol slimme technologie, maar bovenal Frans Comfort op het hoogste niveau. Hybride, plug-in hybride of volledig elektrisch. De Citroën C5 Aircross SUV, al vanaf 37.990 euro. Broodje van de Week, ontdek nu je favoriet. Bij Kippie, altijd met gratis saus. Kippie.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 Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus... alle klenen en look, look tot en met 270 gram, tweede gratis. Boeie! Amec Haarverzorging en Styling, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Floriel en Robijn, ook tweede gratis. Zoé! En alle Amec Geurkaasen, Geurstokjes of Geurtheelichten, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! hamster.